Door de crisis leven steeds meer mensen van weinig geld. In Nederland leeft 1 op de 8 gezinnen onder de armoedegrens. In een stad als Tilburg leven ruim 10.000 huishoudens van een inkomen op bijstandsniveau. Sommigen al jarenlang. Iedere dag moeten ze ingewikkelde keuzes maken. Schoenen kopen voor je kinderen betekent soms bezuinigen op eten. En alsof hun leven nog niet zwaar genoeg is, wordt er komend jaar nog eens flink bezuinigd op arme mensen. Die in sommige gevallen zelfs een derde van hun inkomsten gaan kwijtraken. Zembla. Over de dilemma's van gezinnen zonder geld. Tonnie van Mook is bijstandsmoeder. Ze woont zonder man met haar kinderen in Tilburg-Noord. Ze heeft een bijstandsuitkering van 923 euro. Maar dat geld gaat iedere maand direct naar een bewindvoerder. Iemand die haar geld beheert. Kan je de broodsel allemaal te pakken? De brood het grootste deel van haar geld gaat naar het afbetalen van schulden en vaste lasten. Ze houdt 90 euro in de week over, waarvan ze verder alles moet betalen. Zoals eten, kleding en vervoer. En wat lukt er niet van die 90 euro? Ik kom soms uh, ja, waspoeder gewoon tekort. Dat is iets uh, ja, waar je gewoon heel veel nodig hebt. En het vlees. Ik bedoel, uh, zo'n beetje vlees... Uh, ja, je kan naar de aanbieden kijken, doe ik ook zoveel mogelijk. Maar uh, ja, het gaat toch allemaal van die 90 euro af. En 90 euro ja, is gewoon niet veel. En wat doe je dan als je waspoeder bijvoorbeeld op is? Dan uh, probeer ik het uh, aan mijn buurvrouw te vragen. Of aan goede schoolvriendinnen. En uh, ja, de ene keer uh, dan krijg ik het wel. Maar de andere keer dan schroom je toch om het ook te vragen. Ik bedoel, als je drie weken uh, met hetzelfde probleem zit in het weekend... Je gaat, uh, een keer wil je dat nog wel doen en de tweede keer ga je dat nog doen. Maar de derde keer dan denk ik, ja, laat maar. Joh. Dus dan uh, laat we was gewoon liggen. Er is geen andere optie. Karel en Brenda wonen ook in Tilburg en hebben twee kinderen, Nikki en Jano. Dan we moeten we wel zorgen dat de poes daar weg is, of niet dan? Hè? Ja. Oké. Okay. Maar gaan je jaagt niet meer hoor? Nee, ik denk dat jagen wel ver over is, ja. Nou ja, 14, 15 jaar, dat denk ik ook wel, ja. Hij is 16. Zo? 16. Zo. Zou jij lekker een uurtje op de kids kunnen passen? Uh, ja, ik moet uh, rond kwart voor elf, tien voor half weg. Ze hebben weinig geld, dus Karel probeert wat bij te verdienen... met het opknappen van oude fietsen en het ophalen van oud ijzer. Daarvoor leent hij de auto van zijn moeder. Hij is in het verleden veroordeeld voor diefstal. Maar nu doet hij erg zijn best om op het rechte pad te blijven. Ach, je wordt iets ouder, weet je wel. Dus je, je houdt met heel veel dingen rekening. Je hebt ook die kinderen, je hebt, hebt te veel op het spel staan nou. Zo simpel zit het voor. Ik zeg al, ik ben nu 50 en uh, ja... Het trieste van heel het gelag is gewoon dat je op je vijftigste eh, ja, ja, eh, ja, moet aankloppen bij, uh, bij dingen van, uh, van, uh, van, van help ofzo. Ja, dat zijn dingen ja, die bevallen me ook minder, moet ik toegeven. Been... Brenda's geld wordt ook beheerd door bewindvoerders. Maar de vorige bewindvoerder heeft er een potje van gemaakt, waardoor bij de Belastingdienst een grote schuld is ontstaan. Daarom heeft Brenda nu nog maar 20 euro in de week om boodschappen van te doen. Waar let je nou op, Brenda? Op uh, dingen die je echt nodig hebt. Gewoon. Want jullie hebben ook al zoiets van, ja, je moet wel naar die kassen, snap je? Dus ja, heb je wel genoeg geld bij of niet? Dus uh, het is allemaal even inschatten. Of toch wel bij de kassen natuurlijk. Dus uh, ja, het is gewoon de nodig. De appels voor school, melk, uh, thee, ik op school, die dingen aan. En je hebt 20 euro in de week? Ja. Dus, uh, Kun je daar een week boodschappen voor Nee, nee, langer na niet. En wat zijn de dingen die je absoluut niet kan kopen? Uh, snoepjes, koekjes haal ik niet meer, uh, kaas halen we niet meer. Uh, dat zijn echt, echt de dingen die je kunt betalen gewoon. Groenten? Dus, uh, groenten, ja, dat krijgen we op het moment, bij de voedselbank ook. Heel veel blik ook gewoon. En, maar, ja, dat is maar net wat je krijgt vandaag, of je het krijgt of niet, dan heb je geluk. En vlees eet je bijna niet? Uh, vlees eet ik alleen, als ik van de voedselbank krijg, eten we vlees. Ja. Hoe vaak in de week? Uh, meestal krijg ik toch wel twee of drie keer in de week dat we vlees hebben we hebben van de voedselbank krijgen. En wat doe je dan op die andere dagen? Ja, een pakje soep hebben we dan toevallig nog liggen van, uh, van de voedselbank. En dan doe ik dan uh, een pakje soep met brood. En ja, dan hebben we in ieder geval ook gegeten. Ja, maar daar zit niet alles in wat je nodig hebt. Nee, nee, maar dat is niet anders. Ja.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 Uh, toen was het vijf jaar geleden, die leukemie. Ik dacht, we gaan een feestje geven. vond ik wel de moeite waard, hè? mijn nieuwe leventje. En toen kreeg, één week later, kreeg mijn man een ernstig herseninfarct. Voor Maria en John is het moeilijk om weer een baan te vinden. Ze kunnen vanwege hun gezondheidsproblemen niet veel meer aan. Zij is middags vaak te moe en hij heeft sinds zijn herseninfarct concentratieproblemen en kan nauwelijks meer praten. Wat gebeurt er als u nu geen werk kunt vinden? Dan komen wij in de problemen. De financiële problemen. En dan uh, zal het ook een probleem worden met het huis. Dan moeten we hier weg. Dan moeten we hier weg. En mochten we het niet kunnen verkopen voor die tijd. dan zal het uh, op een andere manier zullen we het kwijt moeten. Wellicht in de vorm van uh, een, een veiling. En dan moet jij dus tienduizenden euro's laten vallen. En dan hebben we een probleem. Ja, dan komt u in de schulden. Dan hebben wij je schuld, uh, ja. Tony gaat elke week naar de voedselbank. Daar wordt aan mensen die te weinig geld te besteden hebben, gratis voedsel uitgedeeld. Goedemorgen. Morgen. En nu hebben we naar onder? In de vriezer gooien. In de vriezer gooien, ja. Blijft houdbaar. Klein zoek wat. Ja, dat is goed. Ja, fijn, Graag. Ook de voedselbanken voeden de gevolgen van de crisis. De winkels die het eten doneren houden minder vaak voedsel over omdat ze zuiniger inkopen. En het aanbod is de laatste tijd ook steeds eenzijdiger. Nou, normaal gesproken zouden mensen echt uh, dat er veel en veel meer binnen moet komen. Maar het is zo'n minimale moment. En de productie is gewoon eigenlijk afgenomen omdat eigenlijk uh, de crisis is. Begonnen en de recessie en de bedrijven produceren op het moment minder. Waardoor wij dus ook minder krijgen. En uh, dat is gewoon heel vervelend. Daardoor hebben we ook minder aanbod voor onze mensen. Zeker gezinnen met kinderen, daar hoort gewoon zuivel bij. En er hoort gewoon s'morgens een ontbijtje. Ja, ik kan het niet elke dag voorzien. This is a place where I feel. Enige keer dan hebben we, net zoals je nu ziet, 6, zeven zakken friet. En uh, dat is heel lekker friet, maar volgende week hebben we de kans op dat we dus weer zes of zeven zakken friet krijgen. En dat is dus afhankelijk wat ze van de leveranciers krijgen. Maar ja, wij als gezin iedere dag friet eten en frikadellen, dat lijkt me niet zo verstandig. En dan wil ik het wel eens schuilen met een buurvrouw of een goede vriendin en daar krijg ik dan iets anders voor. Want wij kunnen niet iedere dag friet eten, dus... Plassen hem zo een beetje op. Pater Poels is een fenomeen in Tilburg. Hij brengt al jaren brood rond op zijn fiets naar mensen die het niet kunnen betalen. Het brood komt van bakkers die het aan het eind van de dag over hebben. Er komen de laatste tijd steeds meer mensen naar Poels toe. We hebben hier een ruimte gekregen van iemand. En dan zetten wij, nagenlang dat hier binnenkomt, eh, stapels brood in. Bruin brood, wit brood, bolletjes, eh, lekkere dingen en zo. En eh, dan kunnen de mensen vanaf de tijd dat wij open zijn, kunnen ze daar pakken, naar gelang dat ze nodig hebben. En hoeveel mensen komen er langs dan op zo'n dag? Er komen iedere dag over de 100 mensen op de ogenblik. Iedere dag. Het zijn niet iedere dag dezelfde, want we hebben meer dan 500 inschrijvingen hier. Sommige mensen komen eens in de week of twee keer in de week. Anderen komen iedere dag, alle, alle mogelijke mannen. En merkt u ook dat het de laatste tijd meer worden? Ja, aanzienlijk, aanzienlijk meer. Er zijn de laatste uh, drie, vier maanden zijn er zeker 150 inschrijvingen hierbij gekomen. Ja, prima. Karel helpt Paterpoels met brood rondbrengen. Zo zorgt hij weer voor anderen die ook hulp nodig hebben. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Ik breng brood rond. Uh, hoofdzakelijk bij, uh, bij mensen die, uh, die zich niet melden bij de Voedselbank. En dat doe ik wekelijks. En wat zijn dat voor mensen dan? Ja, dat zijn mensen die, waar, waarvan ik denk dat hoofdzakelijk uh, de trots in de weg staat. En, uh, of de schaamte, uh, of dergelijke soort dingen. Dat kan van mensen zijn die uh, het koophuis niet meer kunnen betalen... tot aan de meest gekke dingen, tot aan mensen die uh, ja, het bekende fenomeen onder de brug slapen. En uh, daar, ja, daar heb ik letterlijk mee te maken. Nou, hier zitten mensen in ieder geval nog uh, uh, in onder de brug, ja, hoe je het noemen wil. Uh, die hebben zelf iets geïmproviseerd in de vorm van uh, ze buiten de ja In ieder geval niet uh, direct in de wind zitten en noem maar op. En uh, ja, die verblijven dan ook gewoon buiten, ik zeg al, ja, totdat het op een gegeven moment al te fris en koud gaat te worden. Dan wordt het allemaal weer aanslepen, Wil ze blijven zitten, hebben ze geen andere woonruimte of wat dan ook. Ja, dan wordt het weer aanslepen van uh, ja, dekbedden, matrassen en dat soort dingen. Nou help ik hun, straks helpen ze, helpen ze mij bijvoorbeeld, ik noem maar iets. En uh, ook ik kan weer in een andere positie terechtkomen, net, ja, net, net als iedereen, dus ja. Laten wij tegen de bakkers aan? Ja, het ligt goed open, jongen. Ja. Nou ja, fijn. Je bent gelukkig niet van peperkoek. Dus uh, ik ga even mijn route afwerken. En dan, uh, dan zie je mij weer wel terug, oké? Okay? Dat is goed ja. maar, Ik zie je ja, later wel. Ja, wel oké, okay, man. Houd, ja, doei. Ja, oké, okay, man. Hoi, <laughs> <Hey. laughs> Tony heeft twee honden, een papegaai en een konijn. Die moeten ook allemaal eten. Ze heeft de honden in een opwelling meegenomen uit het asiel. Er zijn alweer nieuwe hondjes geboren, want de hond laten steriliseren was te duur. En zo gaat dat de hele tijd bij Tony. Ze heeft een groot hart, kan geen nee zeggen en komt daardoor steeds in de problemen. Soms neemt ze risico's, waarvan ze de gevolgen niet kan overzien. Ik ben dus een van degenen geweest die... Uh... Tijdens dat ik uh, in de schuldstudering zat, uh, een aanbod kreeg om heel snel uh, geld te verdienen. En dat was door uh, ja, op mijn zolder een uh, bietplantage neer te zetten. Uh, ik vind dat heel moeilijk om daarover te vertellen. Ik ben daar gigantisch mee fout gegaan ook. Maar ja, ik heb er een doorwijs les van, ik zal het nooit meer doen. Maar ja, er wordt een heel mooi plaatje aangeboden... En ja, je staat alleen met je kindjes, je kan je kant op. Je moet iets. En dus stond er op een gegeven moment een man aan de deur met een aanbod? Ja. En wat zei die? Ja, gewoon een mooi plaatje voor houden. Van, goh, hè, dit, kan je, dit kan je daarmee verdienen. En uh, dan ben je eruit te schulden. Althans, dan kan je goed leven. En uh, ja, gewoon een mooi plaatje voor houden. Nou, en dat wil ik ook. Dat wil ik van mijn kindjes. Ik wil van mijn kindjes ook nieuwe kleren kopen, nieuwe schoenen. En uh, dan ga je daarmee. Tony kreeg spijt en gooide de wietplanten weg. Maar de politie kreeg er toch lucht van. Ze krijgt een boete van 7000 euro. En die is ze nog steeds aan het afbetalen. De kinderen van Karel en Brenda beseffen al jong dat er thuis geldproblemen zijn.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 En voor belangrijke zaken als zwemles is er al helemaal geen geld. Hebben jullie je zwemdiploma? Ja, hij wel, ik niet. Waarom heb jij geen zwemdiploma? Want ik heb niet op zwemles gezeten. Hij heeft schoolzwemmen gehad en heeft daar zijn A-diploma gekregen. En waarom heb jij geen zwemdiploma? Want ik heb geen schoolzwemmen gehad of zo. Waarom niet? Ik ben nog nooit op zwemles geweest. Volgens ja, jou zou ze eigenlijk zwemmen ze dus op school krijgen, maar dat is ook Pap, wegbezuinigd. Zijn er een ja. En daar baalt ze van? Ja, daar baas ze heel erg van, nou, Want iedereen heeft diploma in de buurt, iedereen is op zwemmen, dus behalve zij. En vooral nou dat het behoortje er voorbij is gegaan. Ja. Dat is ze ontzettend niet. van, ja. En jij kunt het niet betalen? Nee, nee. Dat gaat niet lukken. De andere! We zijn nee. Ja. Huh? Daar baalt ze wel van, dat dus ze niet diploma. Haha. Uh -huh. Hij kan wel zwemmen. Gelukkig is het wel een ja, beetje hebben, ja. ja. Een beetje? Ja, nou, het is best wel goed. Nog een keer? Ja. Nee. Oh ja, die bakjes Allemaal mensen met een eigen verhaal, maar één ding hebben ze gemeen. Ze hebben een steuntje in de rug nodig. Ze willen weer wat van hun leven maken, maar dat lukt ze niet alleen. Tot overmaat van ramp wordt er op deze mensen, die toch al weinig geld hebben, binnenkort flink bezuinigd. Want ze moeten leren zelf hun broek op te houden, vindt deze regering. Tilburg probeert te voorkomen dat mensen door de bezuiniging in de problemen komen. Maar omdat de gemeente tientallen miljoenen minder ontvangt... voor uitkeringen en armoedebestrijding, is dat niet makkelijk. Jan Hamming. Hallo, Jan Hamming. De verantwoordelijke wethouder houdt daarom deze maand tientallen gesprekken... met ouderen, alleenstaande moeders, gehandicapten en andere mensen... die leven op of onder het minimum. Wij zien een enorme hoeveelheid bezuinigingen op ons afkomen. Wij moeten van het Rijk... Hebben wij 50 miljoen euro minder gekregen vanuit het gemeentefonds. Dus wij moeten 50 miljoen bezuinigen in Tilburg. En daarnaast gaat het Rijk ook zelf bezuinigen. Wat we toen hebben gezegd, het is wel belangrijk om te weten wat dan gevolgen voor groepen mensen in onze samenleving zijn. We hebben gezegd op armoedebeleid in principe gaan we niet bezuinigen. Maar er zijn natuurlijk wel andere maatregelen die ook juist mensen die in armoede leven kunnen raken. Het is wel heel indringend als je gewoon de verhalen van mensen hoort... en hoort wat effecten zijn ook van beleid, van bezuinigingen voor mensen. En dat, is, uh, ja, dat raakt mensen soms in het hart. WHO? Dus u heeft een klein, klein pensioentje? Of, uh... niks, niks, niks extra's. Nee. Helemaal niks extra's? Niks extra's, niks. Nee. Nee. Hoeveel is het ongeveer? Maar ongeveer 950 euro, ja. ja. En ik heb dan een klein spaarcentje vanwege mijn eigen persoonlijke zuinigheid. Ja. En daar moet ik dus iedere maand wat van meenemen... tot het helemaal op nul is geëindigd. Ja. Ja. En dan voel ik mijn heel arme jongen. Nou zegt deze regering... we kunnen niet iedereen maar blijven onderhouden in crisistijd... Er moet bezuinigd worden, dus iedereen levert een beetje in. Ja, nou, ik ben het daar uh, ben ik op zich voor. Uh, maar dan moeten wel de mensen het meeste inleven die het meeste geld hebben. Uh, dus ik ben er erg voor om men, iedereen wat in te laten leveren. Maar zorg dan wel dat uh, de klappen daar vallen waar de schouders het sterkste zijn. En uh, de vraag is of dat nu gebeurt. Wat ik nu zie is dat de zware klappen vallen, juist bij die groepen, die kwetsbare groepen... die vaak wel hun stinkende de best doen, uh, juist proberen vooruit te komen die perspectief willen en daar ook zelf aan werken... Nou, dat sla je nu uh, op een aantal fronten echt totaal de grond in. En dan is de vraag of je niet het paard achter de wagen spant. Een van de zwaarste bezuinigingen treft duizenden gehandicapte jongeren... die nog thuis wonen. De uitkering van deze mensen wordt komend jaar stopgezet. Door de nieuwe huishoud of gezinstoets... vervalt een uitkering als hun ouders een inkomen hebben. Wethouder Jan Hamming is het niet eens met de nieuwe regel uit Den Haag en praat erover met de dove Kelly... met behulp van een tolk en een begeleider. In jouw geval is het echt een zwaar vandamenkles op boven je hoofd hangen... Ja. Dat je dus straks gewoon helemaal zonder geld zit... wat je uitkering wegvalt. Dat je terug moet naar je moeder uh, met de hand omhoog op 25 jaar... om ja. uh, nog, uh, nog inkomen te hebben. Kelly is... Uh, uh, arbeidsgehandicapt is doof. Uh, 25 jaar, heeft cursussen gevolgd, uh, heeft gestudeerd. Uh, is klaar voor de arbeidsmarkt. Uh, het is moeilijk om voor haar een baan te vinden. Uh, ze woont bij moeder thuis. Ze heeft nu een uitkering. Met die uitkering uh, kan ze juist ook uh, zorgen dat ze aan het werk komt. Per 1 januari, vervalt door die huishoudtoets, heet dat dan. Hè, dus het gezinsinkomen wordt nagekeken. Vervalt de uitkering van Kelly. Dus zij is weer aangewezen op, uh, op uh, het inkomen van moeder die in de ziektewet zit. En dat betekent dus dat ze met z'n tweeën moeten leven van één inkomen. Nou, dat is dus wat mij betreft de verkeerde beweging. We moeten juist mensen proberen te activeren en aan het werk helpen. En, en juist Kelly jagen we nu in het isolement en in inactiviteit. Ook Ingrid Vissers wordt getroffen door deze zogenaamde gezinstoets. Ingrid raakt komend jaar haar uitkering kwijt... omdat haar werkende zoon nog bij haar thuis woont. Waar het kabinet beloofde dat mensen er gemiddeld... maar 1% op achteruit zullen gaan door bezuinigingen... gaat Ingrid er komend jaar maar liefst 30% op achteruit. Terwijl ze nu al leeft van het minimum. Ja, ik ben een half jaar geleden gescheiden. en uh, Ik heb een uitkering van de sociale dienst. Mijn zoon woont bij me en die heeft werk. En nou gaat de wet zo veranderen. Dus ze willen dat hij het voor mij gaat betalen. Maar dat, ja, dat wil ik eigenlijk niet. Maar... Ja, ik vind het wel fijn dat je thuis woont, want ik heb epilepsie. Dus uh, ja, het is voor mij gewoon een heel uh, geruster leven. Ingrid is afhankelijk van haar zoon. Hij zorgt voor haar na een epileptische aanval. Ze heeft het slechte nieuws over haar uitkering pas een paar dagen geleden van de sociale dienst gehoord. Sinds vorige week uh, dinsdag. Ik heb het eerst met mijn vader over gehad en toen heb ik daar flink uh, zitten praten. Dat was natuurlijk even niet leuk om dat ja. zo... Uh, en toen s'avonds heb ik het uh, met mijn zoon over gehad. En dat was ook gewoon moeilijk. Wat zei hij? Hij ja, die schrok er ook gewoon van. En realiseerde hij zich ook toen op dat moment... dat er dan de helft van zijn inkomen naar u zou moeten gaan? Niet zo gelijk, denk ik, maar daar hebben we het van de week nog een keertje over gehad. En ik zeg, ja, ik wil er zelf gewoon eigenlijk niet. Dat is voor u een enorm dilemma. Ja, daar is het. Ingrid doet haar best om aan het werk te komen... maar door haar epilepsie wordt ze steeds afgewezen. Ondertussen heeft ze haar uitkering hard nodig. De nieuwe regels zijn bedoeld om misbruik van uitkeringen tegen te gaan. Maar dupeert nu juist mensen die gewoon aan het werk zijn. Zoals de zoon van Ingrid. Ik zie dat hij gestraft wordt omdat hij geld verdient. En hoe gaat u dit nu oplossen? Nou, maar als de wet doorgaat, euh, dan moet ik hem het huis uitzetten. zetten. Maar dan heeft u straks niet meer uw zoon in de buurt om te helpen als u een, een aanval heeft gehad? Ja, dat is ook zo, maar ja. En wie gaat u dan helpen? Dat weet ik niet. Ook Brenda is slachtoffer van de bezuinigingen. Haar baan bij de sociale werkplaats wordt opgeheven. De gemeente Tilburg heeft dat door de landelijke bezuinigingen op dit soort banen niet kunnen voorkomen. Gezien de bezuiniging van het Rijk op de participatiebudget... waaruit deze loonkostsubsidie wordt betaald... heeft de gemeenteraad van Tilburg besloten... deze subsidies voor gesubsidieerde banen in twee stappen af te bouwen. En per 1 januari 2014 te beëindigen. Dus dit betekent? Dat ik mijn baan kwijtraak. En dat was wat voor soort baan? Uh, ik werkte bij een kringloopbedrijf. Dus uh, ja, dan kom ik weer thuis te zitten. En hoe lang zat je daar? 17 jaar. 17 jaar? Ja, 17. En wat betekent dat voor je financiën? Uh, ik, denk wel, ja, ik denk wel veel. Het is al niks, maar dan wordt er helemaal niks meer, denk ik. Ja. Dat was eigenlijk je basisinkomen? Ja, dat was mijn basisinkomen, ja. ja. Dus, uh, maar het is, niet alleen je, ja, het is niet alleen je geld, het is ook je sociale contacten. Je, je leven gaat er heel anders natuurlijk als je gewend bent. Want je had het daar naar je zin? Ja, dat was het tweede thuis voor me. Ja. Wie heeft deze allemaal In Tony kreeg de afgelopen jaren van alle kanten hulp en dat heeft gewerkt. Er is weer rust in haar huis. En ze was bijna zover dat ze weer aan het werk kon. Hij ook, Ben je wel eens aan het werk gegaan eigenlijk de afgelopen tijd? Uh, de afgelopen tijd niet. Uh, in mijn verleden heb ik wel gewerkt. Ik ben als uh, jong meisje, ben ik, uh, als 13-jarig, begonnen bij een dierenhotel in Udenhout. Ik heb een aantal jaren gewerkt. Uh, ik heb uh, ja, ook een hele tijd in het uh, productiewerk gezeten. Uh, ik heb dagjeswerk gedaan uh, bij uitzendbureaus. Dus het is niet zo dat ik uh, goh, al heel lang op een lauwe lekkere ligt te rusten... en het wel goed vind. En, en waarom wil je weer aan het werk? Zelfstandigheid. Voor mijn eigen boterham zorgen voor de kindjes. En een, uh, een eigen leventje. Ik zit al jaren thuis... En daar ben ik eigenlijk best wel klaar mee. Want zo leuk is het. Thuis is het leuk, maar het moet leuk blijven. Op een gegeven moment zit je zo in die thuissituatie... dat je gewoon, ja... Het, je, je bent alleen nog maar een mama van. En niet meer een collega van. En uh, ik heb van die wereld ook geproefd. En ik heb ontzettend graag gewerkt. Met name in het productiewerk. Dat, dat was, de, ja, ik vond het heerlijk. Absoluut, collega's. Hey Tony, lekker werken. Ploegendienst heb ik gewerkt, nacht, vroeg, laat, alles. Maar of Tony snel weer aan het werk kan, is nu de vraag, omdat mensen die haar helpen worden wegbezuinigd. Tony heeft een paar uur per dag hulp van een gezinscoach, Frank. Hij helpt bij de opvoeding van de kinderen van Tony. Voordat Franke was had Tony totaal geen grip op de situatie. Ze zat overspannen thuis met onhandelbare kinderen. Wat wil ik om maken. Dadelijk als jij goed luistert, kijk eens even. Het werd van kwaad tot erger en uh, de kinderen steken elkaar aan ook. En wat gebeurde er dan op een, uh, op een slechte dag? Op een slechte dan is het, uh, dan is het chaos, mag ik zo noemen Tony, dan is het echt chaos. Uh, waarbij uh, Tony natuurlijk een uh, alleenstaande uh, opvoedende ouder is. Uh, en als je dan uh, die wisselwerking hebt van drie kinderen, uh, dan hou je dat niet meer voor. Dus heb het op de laatste. Tony's andere zoon, Sherendi, was zo onhandelbaar dat hij naar een opvoedingsinstituut werd gestuurd. Vorige week was hij voor het eerst een weekend terug. Oh, het was meteen duidelijk dat Tony nog niet in staat is om alleen voor de kinderen te zorgen. Als hij smorgens wakker wordt, ja, de... die is meteen aanwezig. Voor 200 procent. Die stuitert het huis door. Die gilt, die krijst, die mept om zich heen. Je had aan het eind van het weekend niet echt meer controle. Heel moeilijk. Ja, je bent er continu mee bezig. Maar ik, ben, ik moet met de huishoudelijke dingen gaan, ook door de adorp, schilder, de was. En ditje en datje. Ik kan dat niet laten liggen. Dat gaat het weekend ook gewoon door. Frank kan Tony vanaf komend jaar niet meer helpen. Het budget voor gezinscoaches voor mensen als Tony is geschrapt. De kans dat Tony weer aan het werk kan, wordt daardoor erg klein. Mensen met weinig geld dreigen in een isolement te raken... als er nog verder op ze bezuinigd wordt. In Nederland leven ruim een half miljoen huishoudens op of onder het minimum. En een deel van die groep zal door crisis en bezuinigingen... vroeg of laat door het ijs zakken. En doordat hun problemen toenemen, zullen ze minder snel aan het werk gaan. Bezuinigen op armen levert op korte termijn geld op. Maar op lange termijn ontstaan juist grotere problemen. De gevolgen kunnen dus zijn dat we voor decennia lang... met enorme maatschappelijke kosten komen te zitten...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 erger nog gevangenis een jaar ook een ton... dat moeten we zien te voorkomen. Dus het liefst moeten we voorkomen dat mensen zo ver in de problemen komen. Als Maria en John gepast werk kunnen vinden... dan hoeven ze hun huis niet uit en komen ze niet in de schulden. Ze komen alleen nauwelijks toe aan het zoeken naar werk. Ze zijn te veel tijd kwijt met de papierwinkel die een ziekte met zich meebrengt. Ik heb dus weinig energie. En op een gegeven moment, als jij al zeg maar twee jaar bezig bent met dit soort zaken... dan op een gegeven moment komt er een bekende druppel. Dan, is het, dan kan ik het ook even niet meer bijbenen. Dan uh, door die vermoeidheid en uh, dat allerlei dingen door elkaar gaan lopen... en uh, dat je geen contact kunt krijgen met de instanties... of dat ze langs elkaar heen gaan werken en noem maar op. En dat vergt ontzettend veel energie van mij... dat ik s'avonds echt uh, vaak afgebrand ben. Er zijn er momenten dat u het niet meer ziet zitten? Ja. Wat gebeurt er dan? Uh, enorme hulp bij je en uh, een beetje, beetje depressief wel. Maar toch, dat, dan praat ik over dagen. Maar naderhand krijg ik toch ergens weer iets van power. Kom op, we moeten er tegenaan. En er zal toch wel eens een oplossing komen. De meeste mensen willen het gewoon ook op eigen kracht doen. Maar hebben soms net wel een steuntje in de rug nodig. Of iemand waar men vertrouwen in heeft. Iemand die nabij is, die af en toe zegt van... oké, okay, van, moet je het niet op die manier doen. Wat komt het tekort in de maand? Dat ligt tussen de 500 en de 550 euro netto. Dus als u uh, werk kan doen wat een beetje voor u op maat is... qua werktijden... Ja. dan zou u dat wel kunnen verdienen. Ja dan moet dat gat mij zinzins op te vullen zijn. Tilburg heeft ervaring met het helpen van mensen... die in financiële problemen dreigen te komen. Toen de textielfabrieken de deuren sloten... werd de stad een van de armste steden van Nederland. De laatste jaren volgt Tilburg zich een weg naar boven. Die ervaring komt goed van pas in de huidige crisis. Er worden nieuwe manieren bedacht om mensen op de been te houden... Met projecten die zichzelf deels betalen omdat bijvoorbeeld dure huisuitzettingen worden voorkomen. Zoals het mom dat tientallen mensen aan het werk kreeg door eerst hun schulden en andere problemen aan te pakken. Volgens mij als je mensen diep in hun ziel kijkt willen ze liefst. Dat ze goed kunnen zorgen voor hun gezin, voor hun geliefdes. En daar hoort werk in deze maatschappij mee. Met werk of iets wat je goed kunt. Nou, als je nou iets vindt wat goed bij iemand past. Want ieder mens heeft zijn talenten. Alleen bij sommige mensen zitten ze iets lullig verstopt. Als je daarbij aansluit, kun je zo stapjes zetten. En uh, ik heb hier nog nooit iemand meegemaakt in die drie jaar... die niet die droom heeft van ik wil graag uh, dat en dat worden. Dat heeft ieder mens. Alleen mensen zijn soms door hun levenswandel beschadigd. En uh, ja, hebben zo klappen gekregen van het leven. En uh, ja, die moet je weer eventjes oplappen. Maar is dat niet een beetje een softe benadering? Deze regering zegt, je moet die mensen gewoon wat minder uitkering geven... en dan gaan ze vanzelf werken. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Alleen maar knijpen helpt niet. Uh, uh, je mensen gewoon goed vragen wat, wat, wat hun drijft. En ook wat hun drijft om, om de verkeerde dingen te doen. Bij het MOM werkt ook Pum Donders. Hij probeert orde te scheppen in de financiële warboel van Brenda en Karel. En ook probeert hij deurwaarders buiten de deur te houden... te voorkomen dat gas en licht worden afgesloten of erger. Weet jij bijvoorbeeld zeker dat je hier over een half jaar nog woont? Of is dat is alles onzeker? Alles onzeker, want ik hoorde nou toevallig, omdat ik een maand zonder bewindvoering heb gezeten, dat ik 2900 euro huurschuld heb hier. Dus die bij die oude bewindvoering niet betaald zijn. Je hebt nu 2900 ja. euro huurschuld, maar ja. dat betekent dat er denk, een huisuitzetting aankomt. Ja, komt. dat kan. En daar krijg ik ook geen duidelijkheid over. Als ik mijn bewindvoerder zeg, van, hoe staat het daarmee? mee? Geef me hier wel duidelijkheid of ik mijn huis ga verliezen of niet. Ja, nou, dat wordt gewoon niet duidelijk. Er wordt niks gezegd. Dus uh, het is maar afwachten gewoon. En hoeveel huisuitzettingen heb jij en je kinderen al meegemaakt? Drie. Drie keer? Ja. Hoe is dat voor die kinderen? Ja, moeilijk gewoon. De eerste keer hadden ze niks meer. Ze hadden nog kunnen voor me gewoon. Alles was weg. Dus uh, kijk, ik heb tegen mijn kinderen gezegd toen we hier kwamen wonen. Toen begon ik met nul dus... En dan, wat moet je nou tegen je kinderen zeggen? Ik durf het nog eens niet te vertellen. Dat het misschien aan zit te komen dat je weer kunt vertrekken. Dat vertel je ze ook niet? Nee, dat durf je ze, vooral op dit moment niet. Dit, dit huis hopen ze, omdat dit ook hun slooppand is, dat ze kunnen blijven zitten. Wat moet ik nou tegen de kinderen zeggen? Ik zit uh, bij Brenda. En, uh, ik... Onzekerheid over hun huis en onduidelijkheid over schulden... houdt vooruitgang tegen bij Karel en Brenda. Maar nu er langzaam maar zeker wat orde begint te ontstaan in de financiële chaos... krijgen ze ook weer wat vertrouwen in de toekomst. Ik ben aan het kijken waar de bedragen die de bewindvoerder int waar die voor zijn. En welk deel legitiem is en welk deel te de verhalen zou zijn... zou ik maar zeggen op bijzonder bijstand of andere zaken. Zodat het inkomen wat Brenda dan uiteindelijk straks overhoudt voor haar duidelijk is... Waarom regel jij nou zaken voor Brenda en Karel? Omdat iemand de rode lijn vast moet houden. En als, als ik dat niet doe, die rode lijn vasthouden... dan lopen ze alle kanten in. En dan loopt alles door elkaar, wordt één grote chaos. Maar krijg jij een beetje orde in die kleuren inmiddels? Ja. En dan kun je weer een lijn naar op gaan starten. Dan nog weer werk. En dan gaan ze allebei aan het werk, ja. ja. En daar zijn ook wel plannen voor om uh, wat ze gaan doen. Dus. Hold your, own. Know your dit soort verhalen word je in contact gebracht, daar begin je aan. En in principe ben je die mensen voor de rest van je leven verbonden. Want ja, zo gauw als ze een probleem tegenkomen, dan hebben ze iemand waar ze op terug kunnen vallen en waar ze vertrouwen in hebben. Ja, daar ben ik dan toevallig in dit geval.